...van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 8 uur. Jobboot met het NOS Journaal. Oude defensiemedewerker Spijkers, die ruim 1,5 miljoen euro schadevergoeding kreeg... ...stapte opnieuw naar de rechter. Hij werd ontslagen en jarenlang tegengewerkt... ...omdat hij tegenover een weduwe weigerde te liegen... Hij mocht van Defensie niet zeggen dat haar man door een ondeugdelijke landmijn was omgekomen, maar deed dat toch. De Defensie heeft spijt betaald en hem dus ruim anderhalf miljoen gegeven. Maar Spijkers wil nu zijn ontslag, dat zijn ontslag wordt teruggedraaid zodat hij wachtgeld en pensioen krijgt.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 In Oekraïne heeft de pro-Russische Yanukovych de overwinning opgeheist bij de presidentsverkiezingen. Zijn concurrent, de pro-westerse premier Timoshenko, weigerde vannacht nog haar nederlaag te erkennen. Maar inmiddels lijkt Yanukovych niet meer in te halen. De winnaar van de presidentsverkiezingen volgt Viktor Yushchenko op... die in 2004 aan de macht kwam na de Oranje-revolutie. Het homoblad Expresso wil dat homojongeren zich vandaag massaal ziek melden... Ze kunnen dan vanmiddag in Den Haag protesteren tegen scholen... die leraren en leerlingen weigeren die homo zijn. Scholen in het bijzonder onderwijs mogen leerlingen en leraren weigeren... als die uiting geven aan hun homoseksualiteit. In de Tweede Kamer wordt daar vandaag over gepraat. Zangeres en gaat voor Nederlands naar het Eurovisie Songfestival. Ze zong het nummer Ik ben verliefd, Shalali... net als de vier andere kandidaten. Toen de stemmen van de jury en het publiek staakten... moest de componist Pierre Cartner de knoop doorhakken...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 Ja, was het jaar was toch, hè? 1990, daar hebben we het over. Het jaar van de oprichting van CFM. En daar zijn we al twintig jaar trots op, hier in Zandvoort. Waarvan en ja, Dat gaan we uiteraard vieren, aanstaande dinsdag. Nou, daarover straks nog veel meer. Eerst gaan we ze dadelijk even vertellen wat we allemaal gaan doen bij Zandvoort op zaterdag. Voor Zandvoort en de regio.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 Oké. Okay. Dus uh, ja, we hadden uiteraard ook een rondleiding uh, door het Binnenhof en uh, van alles achter de schermen gekeken. Maar het ging natuurlijk op die workshops uh, van hoe ga je met elkaar om en uh, hoe probeer je de politici tot uitspraken te verleiden. Dus de politici hier in Zalvoort zijn gewaarschuwd, jullie hebben cursus gevolgd. Ja, <laughs> ja ik, heb, ik, had er al een, ik heb er al een gewaarschuwd, die is aan de beurt. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay.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 There is Moet Jan alweer kijken van, nou, ik ben wat rustiger graag, uh, muziek gewend van Rob. Nou, weet je hoe dat nou komt, Albert Jan? Ik was al vroeg mijn bedje uit vandaag. <laughs> en ja, dat er ja, ja, dat... heel op, want ik was uh, natuurlijk bij Goedemorgen Samvoort. En het was leuk, hè, om al die oude collega's Het was zien. helemaal geweldig, die oud-collega's. Gezellige babbels, met onder meer Rob Wij, oud-voorzitter van uh, CFM. En ja. uiteraard ook de rest. Maar helemaal dit, leuk. Wat een herrie. Wat was dit? Dit was uh, U2 en Green Day. En The Saints Are Coming. Uh, Oké. Okay.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 your love Since you've been gone I can do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 Nou, zullen we nog even weten wat er in februari 1990 In februari, was... ja, een belangrijke maand. Ja, op. Uh, toen. Wat gebeurde uh, er 9 februari? Vertel, al vertel, als, al vertel. <laughs> Oprichting ZOO, omroep. Uh, hè? 1990, belangrijkste nieuws van februari 1990. Maar wat gebeurde er verder in februari 1990? Uh, Sean Kingston is een Jamaicaanse-Amerikaanse jong muziektalent. Uh, wordt geboren. Op 8 februari sterfdag van Del Shannon, een Amerikaanse rock en roll zanger.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 I don't know.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 Ik weet niet waar het heen moet, maar. Hier. Iets met dat Giro 555 of zo. Ah, oké. Okay. Iets dus, met 555. En dan zit je in de omschrijving voor de drie weeshuizen. En de namen erbij, natuurlijk. Uh, ja, Maar die was ik vergeten. Nou, dat geeft niet, maar dat weet je moeder vast wel. Tuurlijk. Dus dat gaat dan naar Giro 555. Ja. Yeah. En maar vond je het ook leuk om te doen? Mm, yeah. mm -hmm. Ja. Ja? Ja, er zit een beetje een neentje bij. Of. Mm. dat is wel vermoeiend, zeker, hè? Nou.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 Nou oké, okay. dankjewel. Dankjewel. That's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 probeert zijn man te passeren, lukt niet, gaat over de zijlijn. Michel Menjo gooit die bal in, mag ingooien en dan doet hij naar Daan. aan, er gaat een 16 meter gebied in, maakt een paar kapbewegingen geen buitenspel nee zeker geen buitenspel goede voorzet maar een speler van uh, uh, Monnikerdam kan die bal over de achterlijn, werken sterker nog zelfs over de ballenvanger dus het gaat even duren voordat die bal genomen gaat worden, en corner van Zandvoort, we hebben gespeeld uh, bijna 16 minuten, de standen van 7 0 en Zandvoort is in avond en uiteraard komen we straks weer bij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 Snel over naar Joffreys. Ja, we tekenen de 18e minuut aan. Waar een hele mooie avond van zons wordt eindigd bij Patrick van der Hoort. Die keihard uithaalt en diagonaal zijn ploeg op 1 0 op.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 Vuller die het meest gedaan heeft aan het Nederlandertje, pesten en Sarre vooraf in de Duitse kranten, al twintig jaar. Waarom? Ja, ja. van de week al voldoende gehad, hè, regen. Dus daar zijn wij even klaar mee. No rain again. Yo, de, de single van Blind Melon. Circuit Park Zalvoort heeft race update. Nou, snel over naar Willem van Dezen op Circuit Park Zalvoort, want morgen wordt daar de 4-uurs race verreden, Willem. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag, Goedemiddag. Ja, ja, dat klopt. Helemaal de 4 uurse race hier...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 Date. En uh, deze uh, jongens ja, die gaan ook uh, meedoen. Hé, hey, dat ja, is goed nieuws. Die rijden een uh, BMW M3 en dat is toch ook een van de snelle auto's. Ja, daar rijden ook snelle auto's, maar onder andere de voortjes van uh, Blekemolen. Maar die uh, BMW M3, ja, die wordt bemand door uh, Peter Purps en Peter Vultijn. Twee uh, uitermate goede uh, stuurmannen. En ik geloof uh, jouw co-host, die kan daar ook over oordelen, want als je de gies is uh, jou Janou een keer met uh, Peter Frus meegeweest in een uh, ja was dat uh, in een uh, dat klopt of, uh, Python, uh...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 ...doorgewinterde rijders, helemaal gek uh, van achterwielendrijvers, voorwielendrijvers. Uh, ...willen ze eigenlijk uh, niks van weten. Nou ja, de BMW is een achterwiel- en drijver. Ja, ja dus wat ze het liefst hebben is natuurlijk een natte baan en zo. En het uh, is het wat uh, pijn of niet. Nou, het is beter. Ik dat gewoon wel. net op nou, het gaat regenen. Nou lijkt het erop dat het morgen niet gaat regenen, maar de auto...